Bij een verkeersongeluk in Middelharnis zijn twee vrouwen om het leven gekomen. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om de slachtoffers te reanimeren, maar zonder resultaat. De twee vrouwen zijn met hun auto van de weg geraakt en tegen een boom gebotst.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 treinreizigers van en naar Utrecht moeten de komende negen dagen rekening houden met een langere reistijd. Een deel van het spoor rond het Centraal Station van Utrecht wordt in die tijd vernieuwd. Er rijden minder treinen en op een aantal korte trajecten rijden bussen in plaats van sprinters. Ook moeten reizigers rekening houden met een extra overstap. Utrecht Centraal blijft tijdens de werkzaamheden wel de hele tijd bereikbaar. Dan nog het weer. Vanochtend trekken nog buien over het land, maar in de loop van de dag wordt het droog. Vanmiddag schijnt er veel zon en het wordt dan 22 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 I said, I never knew that you like it.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 in Ik weet niet of ik de verhaal van David kan lijden, maar dit is beter dan Trump. Dit is voor de warrior dit is voor u en ik. Dit is voor euphoria, give me a piece of mind. God is recording. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Aether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.